Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. Dat betekent dat hij nog deze maand vrijkomt. Holleder zit een gevangenisstraf uit van 9 jaar voor afpersing. Zijn naam is veelvuldig in verband gebracht met een reeks liquidaties. Daarvan wordt hij nog steeds verdacht, zegt het OM. Mogelijk wordt hij later alsnog vervolgd. De Duitse president Wolff is opnieuw in opspraak geraakt. Hij zou half december hebben geprobeerd om te voorkomen dat de Duitse krant Bild het verhaal over een omstreden privélening zou publiceren. Wolf zou hebben gedreigd Bild de oorlog te verklaren. Ook zou hij de journalisten hebben gedreigd met een aanklacht. Bild negeerde het dreigement en zo werd bekend dat Wolff in 2008 als premier van neder 500.000 euro had geleend van een ondernemers-echtpaar. Wat hij eerder had ontkend. In de Amerikaanse staat Washington is de politie bezig met een klopjacht op een Irak-veteraan. Een groot natuurgebied is gesloten na de moord op een boswachter. Ze werd doodgeschoten bij een wegblokkade die ze zelf had opgezet. De verdachte is een Irak-veteraan van 24. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij op een nieuwjaarsfeest waarbij vier gewonden vielen. In Irak zijn sinds de Amerikaanse invasie in 2003 zo'n 162.000 mensen om het leven gekomen. Vier op de vijf slachtoffers zijn burgers, zo zegt de Britse organisatie Iraq Body Count. Het geweld zou sinds 2009 nauwelijks zijn verminderd, in tegenstelling tot wat de Iraakse regering beweert. Een bakkers-echtpaar in België heeft ontdekt dat de voormalige eigenares van de bakkerij wekenlang zout heeft gestrooid op de taartjes in de winkel. De vrouw, die nog boven de winkel in Maldegem woont, deed dat uit jaloezie, omdat de zaak tegenwoordig veel beter loopt. Na klachten over zoute taartjes liet het bakkers-echtpaar camera's ophangen, waarmee de vrouw werd betrapt. Het weer, vanavond blijft het droog, morgen wordt een onstuimige dag met af en toe regen en veel wind, aan de noordwestkust mogelijk storm. Het wordt ongeveer 10 graden.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 Let's go to a rave and behave like we're tripping simply 'cause we're so in.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 Your spirit breaks the shadows into a million pieces. This way -M -M. Ik wil je opvouwen en in mijn broekzak doen. Dan nam ik je mee bijna elke dag. En ik, ik wil een fotootje met jouw hoofd erop. Aan mijn vrienden zien En dan zeg ik kijk die lacht Oh ik heb een meisje En ze doet het graag met mij Ze zegt dan oh baby.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 I can't see anything Cause this love's got me blind I can't tell myself I can't break the spell I can't even try I'm in over my head and You got under my skin I got no strength at all In the state that I'm in And my knees are weak And my mouth can't speak Fell too far this time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 Op jouw gezicht, oh daar oh, ben, ben jij. jij, oh daar ben jij. Ja. Het wordt weer zomer in de zomer. Is de lucht voor altijd waar. Ik ben er met z'n Zonder I'll just pretend I'm better off To guide me I stop and close my eyes And I feel you deep inside me How can I face the world When there's no way to find you You took your love away And closed the door behind you What oh. good is tomorrow If hey, nothing's right today I can't stop holding on to you Oh baby All I've got is my hey, brings back yesterday